9 Uur. Gerrit Kluk met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanjahu was aanvankelijk niet uitgenodigd door Frankrijk om mee te lopen in de mars tegen terreur, meldt een Israëlische televisiestation. Volgens Channel 2 wilde president Hollande dat Netanyahu thuis bleef, omdat anders de mars zou worden overschaduwd door het Israëlisch-Palestijnse conflict en de spanningen tussen Joden en moslims. Na veel gedoe kwam Netanjahu toch, net als de Palestijnse leider Abbas, die aanvankelijk ook niet zou komen. Uiteindelijk liepen staatshoofden en regeringsleiders zij aan zij mee in de mars. Modeontwerper Frans Modenaar is vrijdag overleden. Hij was vorige maand gewond geraakt na een val van de trap. Frans Modenaar was een van de bekendste Nederlandse couturiers. Zijn creaties werden gedragen door tal van bekende Nederlanders. Hij werkte ook voor kledingwinkels, stimuleerde jonge talentvolle couturiers... en was ook buiten de modewereld actief. Zo ontwierp hij glaswerk, schoenen en zonnebrillen. Molenaar maakte bijna 100 collecties. Zijn laatste collectie presenteerde hij in september. Frans Molenaar is 74 jaar geworden. Duikers hebben in de Java-Zee de eerste van twee zwarte dozen... van het AirAsia-ramptoestel geborgen. Het gaat om de datarecorder... die alle technische gegevens van een vliegtuig registreert en opslaat. De voice-recorder waarop de gesprekken in de cockpit worden getaped... ligt nog onder water. De zwarte dozen moeten antwoord geven op de vraag... waardoor het toestel eind december neerstortte in de Java-Zee. Het gaat weer iets beter met de horeca. 38% van ondernemers maakt weer winst. Dat is de hoogste percentage in zes jaar... Dat blijkt uit cijfers van het Food Foodservice Instituut Nederland. Het herstel gaat langzaam omdat de horeca in Nederland relatief duur is. Ook voor dit jaar verwacht de horeca groei, al zijn de verschillen groot. De sector verwacht vooral bij de klassieke dorpsrestaurants nog faillissementen. Het weer blijft vandaag op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. Er waait een flinke zuidwestenwind die aan zee stormachtig kan worden... met zware windstoten tot 90 km per uur. De temperatuur loopt op tot maximaal 9 graden. Dit was het NWB. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste fiets op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Bij Inbrugge 6 kilometer. Tussen Blarikum en Muidenberg staat 7 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen de afrind en Waardenburg staat 4 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam. Bij Batuverdorp 5. Vanaf Amsterdam op de A4 naar Den Haag. De daansnepen van een ongeluk. 12 kilometer tussen Knopenburger, Veen en, en Zoeterwoude. A6 dat Muien bij Knopend Muidenberg 7. Op de A7 Hoorn en Zaandam bij Weidewormer 4. Op de ring A10 tussen Nieuwendam en Amstel Businesspark 5. Tussen Geuzesveld en Knoop, Nieuwe Nieuwemeer 4. A12 de laag Utrecht bij Rewijk 6 kilometer. En tussen Woerden en Oude Rijn 4. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. A27 Breda-Gorkum voor de brug Gorkum 7. De A27 Almere-Utrecht voor Utrecht-Noord 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na drie uur op zaterdagmiddag. Of op maandagmorgen even na negen uur. Dan zeg je goedemorgen en alles. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Hier de Jacksons. Een lekker begin van het tweede uur. Can you feel it? Een heerlijke gouden oude. Nou, wat gaan we in het tweede uur van dit programma allemaal doen, Albert Jan? Nou, we gaan natuurlijk weer verwoede pogingen doen... om verbinding te krijgen met Joop van Nist. Want die is voor ons aanwezig tijdens het schoolbasketbaltoernooi. In de Korverhal, het eerste uur is het niet gelukt verbinding met hem te krijgen. Het zal wel te, la, te lawaaiig zijn in de, in de sporthal wellicht. Maar goed, dat blijven we voor u proberen. En nee, het grote nieuws, de Beatles komen naar Zandvoort. Ja, ja. ja het is ongelooflijk. Het oh, is niet te geloven, de Beatles komen naar Zandvoort. Uh, over een ja, niet al te lange tijd. En wie er alles van weet is onze collega Ruud Janssen. Dus die gaan we om kwart over drie eens even bellen. Hoe hij het wel niet voor elkaar krijgt om de Beatles naar uh, Zandvoort te krijgen. Daar hoort u meer over om rond de klok van kwart over drie. En natuurlijk hebben we om half vier weer... een uitgebreide evenementenagenda voor u. Dus houd uw papier en pen bij de hand. Tussen de muziek door natuurlijk. Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ook genoeg reden om het komende uur te af te stemmen... op uw lokale zender ZFM. 25 jaar jong. Zo is het uh, Albert-Jan. <laughs> Dankjewel voor deze wijze woorden. We gaan lekker door met de muziek op deze zaterdagmiddag. Een stormachtige zaterdagmiddag. Hier is Milky Chance en de Stolen Dance. I want you by my side So that I'll never feel alone again They've always been so kind But never brought you away from me I hope they didn't get your mind Your heart is too strong anyway back the time they have stolen from us. contact opnemen, want het is werkelijk ongelooflijk. De Beatles komen naar Zalvoort. En Ruud als Beatles-fan, die weet daar alles van. Zo dadelijk meer daarover. Naar deze van Aha... nog altijd De grootste is van deze groep joh de t Het is inmiddels kwart over drie. Zullen we contact op gaan nemen met onze eigen Beetle, Ruud Janssen? Goedemiddag Ruud. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending bij CFM. U weet hoe het werkt. Nee, hoe gaat dat? Hoe gaat dat? U bent nu live in de uitzending. U bent nu live in de uitzending. Oh, dan word ik een zenuwachtig. Collega Ruud Janssen van CFM Luns, nogmaals, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wat gaat er gebeuren in Salvoort? albert jou vertelde het al. Komen de Beatles naar Salvoort? Nou, dat is een tikje overdreven. Want uh, dan zouden we de twee uitzet hier moeten wegplukken. Dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, uh, we gaan uh, op 24 januari uh, ja, uh, gaan we een avondje beaton spelen. Gewoon lekker in uh, dat leuke café in de Alpenstraat. Laura en Hardy. Maar, uh, het is om 9 uur. Huh? Het begint om 9 uur s'avonds, maar uh, even uh, Beatles, uh, uh, de Beatles. Hoe ben jij... Uh, hoe lang bestaat die coverband al, uh, Ruud? Die bestaat al sinds 1990. Ben je al zo oud? Uh, ja. <laughs> had, uh, in 1990 had ik met een collega uh, gitarist van mij... Uh, die uh, speelden allebei verschillende bands... maar we kwamen elkaar een keer tegen en... ja. Toen hadden we het over de Beatles en toen zeiden we van, goh, zullen we maar zo'n beetelbeentje opzetten dan? En uh, nou dat hebben we toen gedaan en uh... Toen zijn we in Alkmaar een keer gaan jammen. We hebben een keer een, in Alkmaar in een tent hebben we een keer gespeeld. En toen zeiden we tegen de eigenaar. Zo zaten we nog met een naam. Van god, hoe zullen we dit nou gaan noemen, dit verhaaltje? En uh, toen zei de, de eigenaar. Nou, noem het de After Beatles. Nou, vond ik wel een goede naam. Het is een beetje, een beetje in de stijl, hè? Beat en dan After Beat. En dan nou, After Beatles. Dus nou, zo is het gekomen. Hé, hey, wat leuk, Ruud. want heb je dit jaar nog een jubileum erbij? dus? Uh, ja. ja, dat was je even vergeten, hè? Ja. <laughs> 25 jaar af de Beatles. Ja, 25 jaar af. After... Ja, inderdaad, zegt, Ja, dat had ik me nog niet eens gereviseerd, maar dat is inderdaad zo. 25 jaar af de Beatles, dat klopt ongeveer. En, uh, uit, welke en uh, persoon, uh, ja. uit welke persoon bestaat de band, En uh, wie, wie speelt op wat? Het, op dit moment is het gewoon dat ik Jans bent, zeg maar. Dus gewoon Shallow op dums. Uh, Paul Bakker op gitaar... Kees van der Laassen op basgitaar... en uh, ik toetsen... en uh, rhythmgitaar. Oké, okay, en uh, hoezo, hoezo... kwam je het idee om bij Lal en Hardy... Uh, op te gaan treden? Ja... Godvaard, het is sowieso met Ronnie eerst de, de brainstorm van of we nog wat leuks gingen doen uh, dit jaar. want we natuurlijk daar altijd wel buiten staan. Maar nou eigenlijk bijna niet binnenspelen. We hebben toen een keer binnen bij zijn 15-jarige Juwelen-member gespeeld. En dat was heel eigenlijk zo goed. Dat vonden wij leuk en hij vond het leuk. En nou, zullen we nog eens wat doen? Ja, wat dan? Nou, wat een avondje Bibelmusik. Nou, dat was gelijk om. Dat vond ik heerlijk. Geweldig. Ik ben even vergeten welke datum het was. 24 januari. Vanaf hoe laat? Vanaf 9 uur. S avonds. Vandaag over 14 dagen. Vandaag over 14 dagen. Ik heb de poster al zien hangen. Ik ben al zo, ja. zo, zo, zo stout geweest om er één mm, achterover te drukken. Want die poster is ook ja, hartstikke ja. leuk, hè? Ja, die is ook heel erg leuk geworden, ja. En uh, wat voor nummers kunnen we zo verwachten? De early Beatles of de latere nummers? Nee, nee, nee. We spelen... Nee, we gaan het hele repertoire door. We spelen van uh, alle 14 LP's spelen we iets zo dus, uh, dat begint bij Please Please Me en dat eindigt met Abby Road. Geweldig. En, en alles wat ertussen zit, uh, nog wat singeltjes die niet op LP gestaan hebben. Maar gewoon in principe, uh, van elke LP doen we iets. Twee of drie nummers van elke plaat. Hé, hey, nou zijn we Nederlanders. Uh, Ruud, dus uh, wat kost dat om daar uh, bij weg uh, te zijn? Helemaal niks. Kost helemaal niks. Hé, hey. hey. hoe kan helemaal dat nou niks. weer? Kost niks. Toegang is gratis, je moet wel je eigen biertje betalen, dat is alles. Geweldig, wat leuk. Wat een, wat een mooi initiatief. Dus we kunnen. Ja. Uh, de oude jeugd kan weer heerlijk nostalgisch doen. En de jeugd kan kennismaken met de Beatles van vroeger. De jeugd kan kennismaken met de, met de muziek voor zover dat nog nodig is. Maar, uh, ja, en voor de ouderen is het uh, Trip to Memory Lane, hè? Down Memory, ja, geweldig. Oké, okay, ja. 24 januari vanaf 9 uur bij Lowell and Hardy live de uh, After Beatles. Ja. Nou, zeker weten. Ja. Uh, ze hebben iets vergeten te zeggen. We moeten gewoon komen en luisteren. Ja, je moet gewoon komen. En een gezellig avondje Beatles. Ja, ga je maar zo'n avondje later beden. <lacht> nou, dat wordt moeilijk voor hem hoor. Dan dat moet, wordt dan, heel moeilijk. Dan moet ik voorslapen. Nou, we houden hem al wakker. We houden maar wakker. Grandioos. Zeg, bedankt dat je dit even, okay. even tijdens onze uitzending hebt willen uh, aankondigen. 24 januari vanaf 9 uur. Lown Hardy, de After Beatles. Ik verheug me er enorm okay. op, uh, Ruud. Ik ook. Oké. Okay. Nou, in ieder geval tot dan. We, we spreken elkaar eerder, maar in ieder geval... Tot de 24e, de, de Ruud Jansen band de After Beatles in en Hardy. Oké. Okay. Geweldig. Bedankt voor je telefonische interview. Hé hey Ruud, dankjewel. Okay. Fijn weekend. Hoi, hoi. En we komen alvast een klein beetje in de stemming met de Beatles. Hier is Hey Jude. Hey Jude. Don't make it bad. Take a sad song. een lekkere deze van de Beatles, je hoorde, hey Jude's. Ja, ze spraken we met uh, Ruud Jansen van de, de After Beatles. Ze treden 24 januari op in Café Lauro Hardy aan de Halterstraat. Entree is helemaal gratis, aanvang is om 9 uur, dat mag je zeker niet gaan missen. Alle klassiekers van de Beatles die worden gespeeld door Ruud en zijn uh, band. En misschien ook wel deze, hey Jude's. 25 jaar bestaan ze de After Beatles. En CFM bestaat ook 25 jaar. En zo klonk het 25 jaar geleden. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. Ja, voor de mensen die het niet weten, we zijn toen begonnen in de Watertoren, in de kelder van de Watertoren. Daarover, over de geschiedenis van CFM. Binnenkort veel meer, maar eerst meer muziek. Hier is Ragoon en Brick by Brick.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 In this crazy town And Word for word You make love or get hurt Yeah, I won't back down And it starts with a kiss I did it end up like this Shit, I'm running round It goes to show You never will know What life's about What life's about Weer bij CfM Milo Raccoon en Brick by Brick. En daarmee is het uh, half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Albert Joost zei uh, aan het begin van het programma al. Weer heel veel te doen in Zandvoort de komende dagen. Ja, dat, dat, dat gaat gewoon door. Op een gegeven moment denk je van nou, ja, het zal in januari wel wat, wat rustiger zijn qua evenementen. Money. Maar nee. Maar als je goed zoekt en uh, goed kijkt, en, uh, dan zijn uh, er nog genoeg dingen te doen in en rondom Zandvoort. Die evenementen die uw aandacht verdienen. Allereerst is er momenteel een prachtige uh, uh, expositie... in het uh, Zandvoortsmuseum aan de Swalewestraat nummer 1. 38 jaar Holland Casino Zandvoort, een tijdsbeeld... van het eerste Hollandse casino in Nederland. Het oudste casino opende de deuren in Zandvoort aan zee in 1976. Het museumteam heeft samen met het Holland Casino Zandvoort... een expositie samengesteld, waarin u een overzicht krijgt... van de nostalgische begindagen tot de huidige tijd. En uh, dat is dus allemaal in het Museum aan de Swali Weestraat nummertje 1. Entree is 2,25 euro per persoon. En de, de expositie duurt tot 1 maart 2015... Dan gaan we naar Jazz aan Zee vanmiddag. Heerlijk, we gaan met Jazzen aan Zee. En dat begint allemaal om vier uur. En dan hebben we het over Talassa strandafgang nummertje 18. En uh, uw gastheer Ton Ariensen uh, verwacht u al. Jazz aan Zee, Caribbean Party in Jazz aan Zee. Bij een Caribbean party denkt u natuurlijk al snel aan zon, zee en strand. Nou, zee hebben we, strand hebben we ook. De zon moet u er even bij denken, maar dat zal wel goed komen... met de muziek van de damesband Roomba Dama. En dat allemaal vanaf 4 uur in Talassa, strandafgang 18 aan het strand. En dan wel het uh, uh, cafégedeelte van Talassa. U bent van harte welkom vanaf 4 uur om te genieten van caribische muziek. Dan eh, gaan we naar morgen, dan is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort. Dit keer met Martijn van Itterson. En dat speelt zich dus allemaal af in gebouw De Krocht. Aan de Grote Krocht 41, de entree is 15 euro. En dat begint allemaal om half drie morgenmiddag. Meer informatie in Jazz over dit concert... en de andere concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u vinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl en uh, houdt u dan van Comedy Night, dan, uh, Comedy, dan bent u ook van harte welkom... in het Amsterdam Beach Hotel morgen. Want dan is het uh, Zandvoort Lacht Open Mic Comedy Night. En dat speelt zich allemaal af in het Amsterdam Beach Hotel. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op het amsterdambeachhotel.nl. Met diverse comedians, uh, waaronder Davy Turnhout, Dennis van Aalst... Koen van der Aardwerk en het entree bedraagt 5 euro... Dan gaan we naar woensdag. Dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. En dat begint allemaal woensdagavond om half acht op 14 januari. En dat duurt tot tien uur. Meer informatie over de filmclub Simon van Kolm... en over de bioscoopagenda kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. Www en dan hebben we een oproep van Nieuw Unicum. Want Nieuw Unicum heeft op 17 januari... Uh, een activiteit, het gaat namelijk om het rolstoel, rolstoel toegankelijke schelpenpad dat op Nieuw Unicum uh, terrein slingert naar een uitzichtpunt en waar de geliefd uitstapje is voor cliënten van Nieuw Unicum en hun bezoek. En uh, het zou zeer op prijs zijn als u daar uw handen uit de mouwen wilt steken en daarvoor neemt u dan even contact op met Nieuw Unicum aan de Zandvoortslaan 165 de Zandvoort. Dan beginnen ook de voorrondes weer voor het Schulkampioenschap. En dan hebben we het over Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. De datum is 17 januari, half negen, s'avonds. Er zal gestreden worden om de titel Beste Schuler van 2015. Dit keer kunnen zowel vrouwen als mannen tegelijk tegen elkaar opnemen... om een felbegeerde plaats in de finale op zaterdag 21 februari. Café Koper op 17 januari, dus de Sjoelkampioenschap voorrondes. En dat begint allemaal om half negen. Meer informatie. De kunt u uiteraard vinden op de website van Café Koper. En dat is www.cafékoper.nl www Gaan we naar 18 januari. Dan is het weer tijd voor Classic Concerts. En dan hebben we het Heemstede Philharmonisch Orkest. Wat dan in de protestantse Kerk zal gaan optreden. Op zondag 18 januari is het openingsconcert met het Heemstede Philharmonisch Orkest onder leiding van Dick Verhoef. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten kunt u vinden op de website www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl En het concert begint om drie uur op deze 18 januari. En zoals ze meldt, zet u het vast in, Beatles liefhebbers, zet u het vast in uw agenda. 24 januari, de After Beatles, live bij Laudel en Hardy. Het hele oeuvre van de Beatles zal door de Ruud Janssen-band gespeeld worden. En het begint allemaal die avond om 9 uur. Dus 24 januari, After Beatles, live vanuit Café Laudel en Hardy. Tot zover. Nou, wil je het evenementen nalezen? Zet dan je TV op kanaal 40, digitaal via Ziggo. En kijk naar ZFM TV. Met op vrijdagmorgen natuurlijk de, de echte beelden van evenementen die uh, hebben plaatsgevonden. Dat is op vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Maar gewoon uh, 24 uur per dag. De laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En natuurlijk ook de agenda. Geldt trouwens ook voor www.zfmzandvoort.nl. She's the giggle at a funeral.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 worden er tegenwoordig uitgebracht, hè. Bijvoorbeeld deze van Hoosier, joh, Take Me to the Church. Ja, we gaan niet uh, naar de church uh, toe nu, maar we gaan wel naar de Corver Sporthal. Want vandaag uh, vindt daar het 39ste schoolbasketbaltoernooi plaats. En Joop Fris is daarbij aanwezig. Goedemiddag Joop, welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, Joop Fris zal nog niet bij aanwezig zijn, is dus toch logisch. Nee, goed? dat moet wel, hè. <laughs> ja. Mijn clubjes, dus... Uh... En eh, samen met eh, Chris van den Broek doen we het al heel positief die organisatie. Nou is dat niet al te veel werk. Maar ja, het moet toch gedaan worden, weet je wel. En, eh, alles in de gaten houden en zo. Want eh, ja, we moeten ook weer twaalf eh, we bekers gaan, bijvoorbeeld. Want elke ploeg krijgt een beker eh, na afloop. En dat is natuurlijk de eerste krijgt de grootste en de laatste krijgt de kleinste. Maar dat geeft niet. Ze vinden het geweldig. Er staan hier ook voor me nog twee prachtige bokalen, moet ik het eigenlijk noemen, eh, van de sportraad. Dat is voor de sportiviteitsprijs. En de grote wisselbeker die uh, naar de school uh, gaat die het meeste punten heeft gehaald. Bij de jongens en de meisjes bij elkaar opgeteld. Goed, hoe is het gegaan? Nou, uh, ik heb het idee dat het wat minder druk is dan vorig jaar. Maar dat, qua basketbal heb ik hele leuke dingen gezien. Uh, ik heb een, een voetballer gezien. Ja, nou, die jongen die heeft basketbal in zijn vingers gewoon... Gewoon kaart in zijn vingers, die jongen die moet niet voetballen, dat is doodzonde. Ja, of je dat wil doen, dat is het tweede natuurlijk, want basenbal is niet echt bij die, die jeugd een populaire sport. Dat is toch altijd nog voetbal, eh, helaas. Maar goed, eh, ik heb ook eh, drie basketballers gezien, weliswaar niet eh, van, eh, van, eh, van de Lions, maar uit Overveen. Die zitten dan hier op school blijkbaar. Nou, daar moet je je voor schamen als je die in je team hebt lopen. dat, dat was helemaal drie keer niks. En zo gaat het allemaal door. En uh, we hebben hele mooie wedstrijden gezien. We hebben hele spannende wedstrijden gezien. Uh, wat, wat blijkt uh, bij de meisjes... Uh, is, ja, gaat het eigenlijk min of meer tussen twee, tweeënhalve uh, scholen. Dat gaat tussen de Duinroos en de Hanni Schaft. Ja, en misschien, misschien, misschien... misschien kan uh, de Nicolaas nog wat uh, route in het eten gooien. Dat, dat moeten we nog afwachten, want er is nu nog een wedstrijd bezig. En daarna komt de laatste wedstrijd. Bij de jongens is het... Uh, eigenlijk, uh, ja, zal ik zeggen, minder spannend. Maar toch nog spannend genoeg. Want normaal gesproken was het altijd de maria-school die uh, getraind werd door Jack Kok. Dat heeft hij ook dit jaar gedaan. En ja, die wilde die jongens mooi baas van laten spelen. En, het is alleen moeilijk voor ongetrainde jongens. Dus die is al ergens in oktober uh, gaan trainen met die gastjes. Maar uh, ja, die kreeg de eerste wedstrijd, kreeg hij al uh, met 12-18 klopt van de maria-school. Uh, van, van de Nicolaas school Zo kan het dus ook gebeuren. En ook bij de bij de jongens. Geweldige wedstrijd, goede mentaliteit. Uh, niks gooien, slingeren of duwen, uh, weet ik van wat. Allemaal goed. Perfect gedaan. En uh, we zijn blij, blij dat het uh, bijna weer erop zit. Want het is toch altijd weer een hele ruk vanaf uh, tot tien uur. En uh, ja, toch wel een herrie eigenlijk. Ja, hoe is uh, hoe de, hoe de, hoe de, de sfeer daar uh, in de korfbal, uh, Joop? Het is altijd geweldig. Ja, ja gezellig. Het is, ja, dat ja, is echt grandioos. Uh, uh, de kinderen lopen te spelen, de ouders zitten te kijken over ze. Om zitten te kijken, We geven goed bedoelde, maar niet altijd beste adviezen. Dat, dat krijg je dus ook. En ja, en, en altijd weer is er iemand die opstaat: van eh, meneer, die stand die klopt niet hoor. <laughs> dat, ja, dat, dat, dat, dat, daar kunnen wij niks aan doen. Een scheidsrechter die constateert een fout, die bal gaat er wel in, maar die heeft een fout geconstateerd, die sluit af. Het doelpunt telt niet, maar aan de kant zitten een paar knulletjes, of meisjes, die willen dan die scoren bijtellen en die vergeten die score er weer af te halen. Ja. Dus, dan krijg je gedonder. Ja, ja. <laughs> ja, dat is onherroepelijk. Dat, dat, maar in principe maakt het ook niet zo veel uit. Maar als je dan van een knul van twee hoog een grote mond krijgt, dat is niet goed. Dat, dat is meteen even ingedampt. Chris heeft dat heel goed gedaan. Goed opgepakt. En uh, geen ellende meer gehad. Maar ja, we hebben wel besloten dat volgens jou ja, geen borden langs de kant te uh, hebben met de stand erop. We moeten ze lekker zelf nog bijhouden. Heel verstandig, nou, ja. Uhm, jongens, euh, euh, straks dan heb ik waarschijnlijk al de uitslag. En uh, nou, dan kan ik jullie wat meer vertellen. Oké, okay, dan komen we straks in het volgende uur bij je terug. Dankjewel, Jovanes. Het schoolbasketbaltoernooi voor de 39ste keer alweer. Dat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het deed. Denk... niet zeggen dat je Nick en Simon goed vindt, hè? Helemaal niet als man. Nee, maar het gebeurt wel. Heel veel mannen vinden het ook uh, lekkere muziek, joh, Dan pak maar mijn hand een van hun uh, meest bekende singles. Ja, hoe klonk dat 25 jaar geleden bij CFM? See or not to see? There is no question. CFM. My face above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time, time you are not around. Slowly. can't touch the ground, touch the ground, and it feels nice, I can see the sands on the horizon every time, time. you are not around, I'm slowly drifting away, drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the... Het blijft gewoon heerlijke, dansbare muziek. Deze van Mr. Props en niet zomaar de versie, nee... de versie van Robin Shields, Jordan Waves. Ja, vanavond zou er een uh, optreden plaatsvinden in uh, Café Nuf... Uh, van uh, de Van Kessel Band. Maar daar heb je een mededeling over, uh, Albert-Jan. Ja, diegene die gepland hadden om naar de New Year's Party te gaan vanavond... Uh, zoals gezegd, in Café Nuf, uh, die moeten we helaas teleurstellen... want uh, de band Van Kessel zou daar optreden... maar meneer Van Kessel heeft stemproblemen... dus dat gaat niet door... Dus uh, nee. dan kan je altijd nog ergens anders naartoe. Maar goed. Maar, maar gaat het feest wel door, weet het, je dat? Nee, het, het feest gaat ook niet door. Dus, uh, maar gelukkig heb, heb jij een oplossing, hè? Jazeker, nou. We ja. gaan uh, tot aan het uh, nieuws en weer luisteren naar Van Kessel. En zijn versie van Long Train Running, de single van de Doobie Brothers. Aantal jaren geleden trad hij op uh, in uh, Dalsey in En daar is deze opname gemaakt. Tot aan het nieuws en weer van 4 uur Van Kessel met zijn Long Train Running.